9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. PvdA en PVV willen de hypotheekregels voor twee verdieners versoepelen. Volgens de twee partijen zijn de eisen die de autoriteit financiële markten aan deze groep stelt te streng. Budgetbewakingsinstituut Nibud adviseerde vorig jaar twee verdieners een hoger leenbedrag toe te staan. Maar de AFM is het daar niet mee eens. Volgens de AFM is het risico te groot dat mensen het geld niet meer kunnen terugbetalen. Banken kunnen een boete krijgen van de AFM als ze het advies van het Nibud opvolgen. PvdA en PVV willen nu dat twee verdieners met een inkomen van tussen de 30.000 en 40.000 euro toch meer geld kunnen lenen. Ze roepen minister Spies op in te grijpen. Volgens PvdA en PVV worden twee verdieners nu heen en weer geslingerd tussen de banken, de AFM en het Nibud. Minister Schippers dreigt ziekenhuizen aan te pakken die te weinig doen tegen patiënten die niet komen opdagen. Ze hoopt dat de ziekenhuizen het zelf regelen, maar als ze dat niet doen... overweegt ze ziekenhuizen te verplichten boetes op te leggen aan patiënten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schippers dat veel ziekenhuizen al maatregelen nemen. Zo maken sommige ziekenhuizen bewust te veel afspraken. Andere sturen patiënten herinneringen, bijvoorbeeld met een sms. En andere leggen patiënten boetes op. Schippers ziet niet veel in het bewust maken van veel afspraken... maar de andere twee maatregelen juicht ze toe. In een ziekenhuis in Den Haag is na het invoeren van boetes... het percentage gemiste afspraken teruggedrongen van 7,5 naar 4. Een TBS'er is anderhalve week geleden tijdens zijn verlof... ontsnapt aan zijn begeleiders. Het landelijk pakket heeft dat bevestigd. Het gaat om een man van 29 die werd behandeld in een kliniek in Portugal. De TBS er ontsnapt op 30 maart en is nog niet gepakt. Toem zegt de zaak niet naar buiten te hebben gebracht dat ze dachten genoeg aanknopingspunten te hebben om de man aan te kunnen houden. Er is daarom ook geen signalement verspreid. In augustus vorig jaar ontsnapten ook al twee tbs'ers... die in de kliniek in Portugal werden behandeld. In Brussel komt het openbaar vervoer na een staking van vier dagen weer langzaam op gang. De metro's, bussen en trams reden niet uit protest tegen de gewelddadige dood van een buscontroleur. Hij overleed zaterdag nadat hij zwaar was mishandeld. Gisteravond werd een akkoord bereikt over de verbetering van de veiligheid van het openbaar vervoer in Brussel. Er komen 400 politiemensen bij. En ook komen er meer veiligheidsmedewerkers die bovendien meer bevoegdheden krijgen. De Nederlander die in Israël werd neergeschoten door de politie gaat waarschijnlijk vrij uit. Dat melden Israëlische media. Er is niet genoeg bewijs om de man vast te houden, zegt de Israëlische rechter. De Nederlander zou na een ruzie met huisgenoten op tweede paasdag hebben gedreigd om op straat joden af te maken... De toegesnelde politie schoot de man in zijn buik. De Nederlander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer vanochtend nog flink wat zon. Vanmiddag veel stapelwolken en dan neemt de kans op een bui toe. Er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt 11 graden aan de kust, 14 graden in het zuidoosten. ANWB verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files lossen nu snel op... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd... en dat leidt tot een lange file tussen Hoofddorp en Knopen. De Nieuwe Meer, 10 kilometer. De linker rijstrook is dicht. A28 van Hoogeveen naar Zwolle tussen Zuidwolde en De Wijk, 6 kilometer. Na een ongeluk zijn beide rijstroken daar dicht. Je wordt er langsgeleid via de vluchtstrook. De A348, Arnhem-Doesburg, is helemaal dicht tussen Velp en Reden... en dat komt door een gekantelde vrachtwagen.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 Na de geboorte van haar derde kind wist ze even niet hoe ze alle ballen in de lucht moest houden. Ja, het belangrijkste wat ik doe is gewoon luisteren. Ik ben geen vervanging voor familie, opa's, oma's, wat dan ook. Maar het is juist even dat steuntje in de rug. Als maatje kunt u bijvoorbeeld een moeder ondersteunen met haar gezin. We hebben veel vrijwilligers nodig. Kijk voor alle projecten op ikwordmaatje.nl van het Oranje Fonds. En omdat verhuizen al genoeg kost, krijgt u van ons 2000 euro bruto cadeau bij uw hypotheek. Kijk voor de actievoorwaarden op abnambro.nl slash hypotheek. ABN AMRO, de bank anno nu. In de serie Kritisch Beleggen van Deltaloid, wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Een op hol slaand computeralgoritme kan grote gevolgen hebben op de beurs. Zoals op 6 mei 2010, toen een aantal domme computers in een paar minuten tijd... de grootste dip in de geschiedenis van de Dow Jones veroorzaakten. Beluister zijn en andere inspirerende verhalen... van onder meer schrijfster Hanneke Groenteman en psycholoog Ab Dijksterhuis... op deltaloid.nl slash kritisch beleggen. Want kritisch denken loont kritisch op het juiste moment. Deltaloid. De Deltaloid beleggingsfondsen zijn als beleggingsinstelling opgenomen... in het register dat wordt gehouden door de autoriteit Financiële Markten. Kritisch denken loont...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 Het is vijf minuten over negen. Griekenland is niet meer populair bij Nederlandse vakantiegangers. Reisbureaus krijgen toeristen maar met grote moeite naar Lesbos of Creta. En dat geldt dat de Grieken niet kunnen missen en de reisbureaus ook niet. Voor Spanje geldt het nog niet. Voorlopig dan. Spanje veroorzaakt wel onrust op de financiële markten. Gisteren gingen op de beurzen de aandelenkoersen hard onderuit... en steeg de rente op staatsleningen voor probleemlanden. En zo'n probleemland is dus op het ogenblik weer Spanje. Financieel redacteur André Meijnenma. Uh, André, beurzen zijn vandaag alweer begonnen. Hoe? Een beetje licht negatief hier en daar. Hierna zie je een klein plusje staan. De AX opent een tiende van de procent lager op 305 punten. Of staat op dit moment op een fractie hoger op 306 punten. En hetzelfde beeld zie je ook in Madrid, in Milaan, in Frankfurt in Londen. Kleine plusjes, kleine minnetjes. Een soort pas op de plaats die beleggers maken. Hier en daar wordt weer wat winst genomen... van bedrijven die gisteren hard gevallen zijn en nu opgeraapt worden. Bankaandelen bijvoorbeeld, die waren gisteren zwaar geraakt... omdat natuurlijk gevreesd wordt dat als er problemen komen met Spanje dan zijn de problemen, en de raap helemaal gaar... want we hebben voor tientallen miljarden uitstaan als Europese banken in Spanje... en nog een keer voor honderden miljarden aan investeringen en in kredieten. Dus als daar problemen komen, dan worden in eerste instantie... die financiers van dat land, de banken, zeg maar, geraakt. Nou, momenteel zie je dus een, een soort uh, pas op de plaats afwachten... kijken wat er in Madrid gebeurt. Zie je dat ook op de obligatiemarkten, waar gehandeld wordt in staatsschuld? Want daar ligt Spanje al een tijd zwaar onder vuur. Hè? De rente loopt op, de schuld wordt dus... Duur betaald? Ja, absoluut. Want daar is inderdaad al wekenlang uh, die rente voorzichtig aan oplopen. Niet hard, maar de laatste dagen is het wel hard omhoog gegaan. Op dit moment staan we net onder de 6% voor de Spaanse 10-jarige staatsobligatie. En dat is natuurlijk een niveau dat voor de Spaanse staat één ja, keer of twee keer opgehoest kan worden. Maar niet natuurlijk uh, voor langere tijd en dus onhoudbaar en onbetaalbaar. En die hoge rente, die oplopende rente, die tekent ook de risico's en de twijfels in die obligatiemarkt bij beleggers of Spanje er wel in slaagt om met die enorme bezuinigingstaakstelling... van meer dan 35 miljard euro de boel op orde te krijgen. Want de economie krimpt in Spanje dit jaar met bijna 2 De werkloosheid, jeugdwerkloosheid, normale werkloosheid is enorm. Banken zijn erg zwak en de bevolking is moe. Nou zie je daar dan een keertje uit de problemen te komen. En net als uh, in, de, in de periode van november, december wat we dat we hadden gezien hebben... zie je de aandelenbeurzen, de beleggers in gewone aandelen van bedrijven... eigenlijk over de schouders meekijken naar de obligatiemarkten. Eigenlijk zijn de obligatiemarkten op dit moment veel belangrijker... dan de aandelenmarkten... Uh, en toen, november, december, liepen we langs het randje van de financiële meltdown. Want toen zat het, zag het, was het allemaal erg precair en gevaarlijk. Uh, en men is blijkbaar nu ook wat bevreesd dat het misschien weer dezelfde kant op zou kunnen gaan. Ja, en toen greep de ECB, de Europese Centrale Bank, in. Kijkt de financiële wereld nu ook alweer naar de ECB? Ja, er wordt wel gekeken natuurlijk van, ja, misschien gaan zij wel weer opkopen. En dat zou ook best kunnen dat de ECB weer in actie komt. En, maar echt helpen doet dat natuurlijk niet. Het haalt wat druk van de ketel, om zo te zeggen. Maar de ECB is ook niet opgewassen tegen deze grote enorme markten. Zeker niet tegen zo'n obligatiemarkt als Spanje dat is. De ECB is trouwens al wekenlang erg rustig, doet niet zo gek veel meer. En zou het ook moeten hebben van onverwacht en verrassend optreden. Niet van iets van waarvan men zegt, oh, morgen zullen ze wel weer ingrijpen. Want dan is het effect eigenlijk weg. en dan is. Het... Uh, dan, dan helpt het die markt ook niet helemaal. Bovendien, de ECB heeft grote moeite met dit soort opkoopoperaties. Ze hebben nu over meer dan 200 miljard euro opgekocht... aan probleempapier van Spanje en van, uh, van Italië... en van, uh, van Portugal en van Griekenland. Ze willen dat eigenlijk helemaal niet, want zeggen ze zelf bij de ECB... dit is een soort verkapte staatssteun. We helpen een land in problemen door hun eigen staatsschuld op te kopen. Ja. En bovendien, als je het in huis hebt... en ze hebben het dus nu over die meer dan 200 miljard... hoe raak je daar dan meer vanaf? Nou... De aarzeling bij de ECB is groot, euh, maar misschien dat men daarmee een signaal wel afgeeft dat ze er bovenop zitten. Maar ik weet niet of de markten daarvan echt onder de indruk raken. André Meijndema houdt die markten, houdt de beurskoersen en houdt ook Spanje in de gaten vandaag. We blijven bij je. de crisis, want de toerismebranche heeft het lastig. Mensen boeken later en kiezen goedkope opties. Maar een van de landen die eigenlijk altijd wel te boek stond als goedkoop is Griekenland. Het lijkt uit de gratie bij de Nederlandse reiziger. Dat uh, merken ze ook bij Sundio Groep. Dat is de organisatie achter reisorganisaties zoals uh, Sunweb, Suttours uh, en ook GoGo. -Go. Jonas de Groot, marketingmanager van uh, Sundio Groep. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met Griekenland, behalve dan dat daar een, een crisis is en daar veel bezuinigd wordt? Maar wat hebben toeristen daarmee te maken? Nou, laten we stellen dat er helemaal niks mis is met Griekenland als vakantieland. <laughs> hè, want dat is natuurlijk een van de mooiste vakantielanden die je kan bedenken. Um, uh, en uh, het nieuws wat uh, nu uh, naar buiten komt over dat Griekenland enorm slecht is en dat het niet meer geboekt, dat, dat vind ik ook veel te dramatisch gesteld hoor. Want um, Griekenland is heel slecht begonnen dit jaar. Als je heel goed kijkt naar de markt, dan, dan was inderdaad een hele afwachtende houding bij de consument om Griekenland te boeken. We hebben daar wat onderzoek naar gedaan en uh, uiteindelijk is Griekenland helemaal niet uit de gratie. Nee, maar waar had dat mee te maken, meneer de Groot, die voorzichtigheid van toeristen? Nou, dat heeft het, het, wat wij hebben onderzocht is dat het een paar dingen heeft. Het belangrijkste is vooral dat uh, mensen op dit, dit, dit moment heel erg zoeken naar zekerheid. En zekerheid, uh, dat heeft te maken een stuk met de, de politieke of de economische situatie in Griekenland. Maar vooral ook met mensen dat ze andere dingen boeken. Uh, bijvoorbeeld heel erg all-inclusive. Het is een heel erg prijsgedreven markt op dit moment. Waarbij klanten of consumenten heel erg uh, kijken naar uh, waar ga ik mijn geld aan uitgeven en hoe kan ik dat zo goed mogelijk doen. En dan kom je al gauw op, op all-inclusive uh, resorts terecht... in Turkije, Tunesië, Egypte, die het heel goed doen... want dan weet je hoeveel waar je voor je geld krijgt. Maar dat, dat is denk ik een van de grootste uh, uh, aanwijsbare redenen... waarom mensen even in het begin vooral Griekenlanden lieten liggen. Uh, inmiddels zien we dat heel erg omdraaien. Ik bedoel van, van de markt van volgens mij in het begin min 30% en nu staan wij op min 7%. En we zien elke dag dat, dat, dat die harder, harder gaat... En Griekenland komt echt wel weer, denk ik, prima uit de verf. Maar Alleen, wat heeft u daarvoor moeten doen? Heeft u extra reclame ja, dat voor Griekenland we moeten, moeten maken? Ja, dat ja, hebben we bijvoorbeeld aan de prijsknop moeten draaien. Maar dat is, eh, dat is eigenlijk dus niet een Griek sentimentelijke ding. Maar het heeft gewoon met een, een financieel ding te maken. Maar dan, hebt... dan verdient u dus minder aan die reis. Want de marges uh, die worden kleiner. Dat klopt, ja. Dus heeft u, dat, ja. heeft, heeft u het zwaar daardoor? Nee, nee, nee. Ik bedoel, kijk, natuurlijk hebben we het wat zwaarder daardoor. En natuurlijk hadden we liever wat meer geld aan, aan Griekse reizen verkocht. Maar aan de andere kant, uh, het is niet zo dat we, dat we met negatieve marges verkopen. Nee hoor, wij verdienen nog wel geld. En we kijken heel erg goed waar we wel of niet aan de, aan de prijsknop moeten draaien. En we verwachten dat, dat we straks ook, dat we, ook, ook Griekenland, dat we een vriend, prima markt hebben. Nou, is het niet alleen een Nederlands probleem? Ook, ook andere toeristen uit andere landen vinden Griekenland niet meer zo interessant? Nou, daar durf ik niet zoveel op te zeggen. Dat, daar, daar heb ik, ik heb vooral kijken op Nederlandse markt. Dus ik weet, ik weet niet zo goed wat de rest van de Europa of uh, van de wereld doet. Nou, wij wijs... begrijpen dat de Duitsers wat moeite hebben ermee. Dat ze vinden dat ze al genoeg betaald hebben aan Griekenland. Dat ze ja, niet nog eens Duitsers... daar hun geld willen brengen. Ja, wat ik hoor uit Duitsland is inderdaad dat daar wel een sentiment is van... hé, hey, die Grieken we hebben al genoeg naar, uh, voor ze gedaan en nu hebben ze ook nog eens een grote mond. Ik, uh, wij hebben dat geprobeerd te, uh, onderzoeken hier, maar dat, ja. wij, wij hebben daar niks, uh, niks van kunnen vinden. Nou, dan nog even in het algemeen. Loopt het een beetje met de meivakanties? Nou, de, de, kijk wat ik zeg. Ik bedoel, als we kijken, de markt loopt achter op dit moment. Al over, over het geheel voor de zomer. En als je gaat kijken, waar ligt dat dan aan? Dan ligt dat vooral aan de meivakantie die, uh, die heel slecht boekt. Of slecht boekt. Een stuk minder dan de afgelopen jaren. Dat was de afgelopen jaren heel duidelijk een... Uh, een, een fantastische week voor alle toeroperators, want er was een beperkte capaciteit in vliegtuigen. Dus we konden uh, forse marges vragen. En nu zien we dat uh, consumenten uh, die, die extra week vakantie, want dat is het toch vaak, uh, ja. heel makkelijk kunnen uh, skippen. Laten liggen, zeggen nou we zien wel wat we dan gaan doen. Of uh, we wachten, we kijken het wel aan, maar de zomervakantie laten we ons niet afpakken. Nee, maar in mei even voorzichtig met het geld. In mei even voorzichtig met het geld. Ja, Jonas de Groot van Sunny Groep. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Maar door naar Amerika, Rick Santorum is geen republikeinse kandidaat meer voor het Amerikaanse presidentschap. De ultraconservatieve katholiek maakte gisteravond bekend dat hij uit de verkiezingsrace stapt. Well, ladies and gentlemen, we, uh, we made a decision to get into this race at our kitchen table and against all the odds. And we made a decision over the weekend that while this presidential race for us is over for me and we will suspend our campaign effective today... We are not done fighting. Santorum gaf uh, voor zijn beslissing als reden, als een reden, de ziekte van zijn dochtertje. Maar volgens onze correspondent Jacqueline Ekman speelde er meer mee in zijn beslissing. Ja, we moeten eerlijk zijn. De achterstand op rivaal uh, Mitt Romney heeft zeker ook meegespeeld. Die was bijna al niet meer in te halen. Hij had nog wel alle kaarten gezet op de aankomende verkiezingen in zijn home state, uh, Pennsylvania uh, op 24 april. Maar dat uh, heeft hij dus niet vol kunnen houden. Ja, had hij wel achterstand, Jacqueline? Toch was hij nog de enige serieuze tegenstander van Romney? Hoe heeft Romney gereageerd op zijn uitstappen? Vol of. Uh, Mitt Romney, uh, ja, inderdaad zijn grootste rival. Feliciteerde zijn toorn met de goede campagne die hij heeft gevoerd. Uh, als goede tegenstander, belangrijke stem. Uh, een stem die ook nog een, een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen Obama om het presidentschap. Uh, zo uh, schreef hij. Uh, ja, ook complimenten van Gingrich en Paul. De andere tegenstanders. Um, Gingrich vroeg nog wel in een verklaring... nog even aan de centrum aanhangers om toch nog eventjes op zijn website te kijken... Dat, naar de toch wel goede conservatieve standpunten. Dat leek eigenlijk meer op een soort verkapte... Uh, een manier om financiële donaties, uh, vraag daarom, uh, die hij eigenlijk heel goed kan gebruiken op dit moment. Hmm. Uh, voor St. Storm komt het besluit natuurlijk niet onverwacht. Toch heeft hij het nog lang volgehouden. Hè? en Het is een grote rivaal, jullie zeiden het al, met Romney nog knap lastig gemaakt. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, zijn torm was eigenlijk duidelijk een, een underdog. Veel minder geld ook dan zijn rivaal met Romney met zijn uh, superpacks. Maar toch, ja, op een of andere manier sprak hij met name de christelijk conservatieve stemmers meer aan dan Romney. En ook de, ja, de blue collar workers, uh, die sprak hij ook veel meer aan. er ook mee, hè, kwam uit de mijnstaat, Pennsylvania, was daar opgegroeid. Kleinzoon van een mijnwerker. Ja, en Romney, toch een beetje koud, kil. Een miljonair. En dat heeft uh, ja, veel stemmers wel afgestoten. Zeg dus alleen de gedelegeerden die hem steunde, die hij dus al binnen had gehaald. Waar gaan die nu naartoe dan? Volgens de regels uh, van de Republikeinse Partij... moeten deze gedelegeerden tijdens de Republikeinse Conventie... Uh, moeten zij op, op zijn torm stemmen. Tenzij zijn torm ze, ze afstaat. En dan mogen deze gedelegeerden zelf bepalen op wie ze gaan stemmen. En wat verwacht je dat Santorum zal doen? Zal hij zijn steun toezeggen aan een andere kandidaat? De verwachting is dat hij de steun zal geven aan Mitt Romney. Heeft hij nog niet gedaan? Um, ja, Je moet bedenken, Romney en Santorum hebben een harde strijd gestreden tijdens deze voorverkiezingen. Santorum heeft Romney meerdere keren als een slechte kandidaat afgeschilderd, een twijfelaar, absoluut niet in staat om, om het tegen Obama op te nemen. Uh, nog niet gegeven, kan nog komen. Um, um, maar ja, daar is, uh, dat zal nog wel moeten blijken. Want het, het is geen must, natuurlijk. Hm. Maar met of zonder zijn steun, met Romney, zal het nu wel gaan worden voor de Republikeinen? Ja, het was eigenlijk al duidelijk voordat zijn toorn uh, de handdoek in de ring uh, had gegooid. Het is, um, het is de, de strijd tussen, tussen Romney en Obama stond al vast en staat nu zeker vast. Check. Kalien Ekman vanuit Washington over het opgeven van Rick Santorum. En zo dadelijk in het uh, NOS Radio 1 journaal... een extra paar handen in de klas. Niet van uh, een stagiair, maar van betrokken ouders. Daar wordt er zo meer over. Eerst uh, een rustige ochtend bij Nanswaan. Ja, zo is het. De reisstroken op de A4 richting Amsterdam zijn ook weer vrij. Want daar gebeurde nog wel op de valrepen een ongeluk bij sloten. Het veroorzaakt nu nog 10 kilometer file voor Amsterdam... En Op de A28 van Hogeveen naar Zwolle is de weg tijdelijk dicht... tussen Zuidwolde en de wijk na een ongeluk. Het veroorzaakt fieler vanaf knooppunt Hogeveen 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wat de parlementaire enquête naar de bankencrisis heeft opgeleverd... dat weten we vanmiddag. Commissie De Wit presenteert haar rapport om kwart over 12. Irene Oostveen volgde de enquête van de NOS... en kijkt terug op meer dan 60 verhoren onder Ede. Door u af te leggen, Eet luidt als volgt... Ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Zou u willen opstaan? De commissie de Wit voor de eind vorig jaar de getuigen van de vorige crisis. Twee vingers van uw rechterhand op zekerheid bij nazeggen. De bankencrisis van 2008. Zo waardelijk, helpt mij, God, allemaal. Toen Wouter Bos tientallen miljarden euro's van de Nederlandse belastingbetaler... in de waarschaal stelde voor een hoger doel. Het voorkomen van een bankrun... en het faillissement van het Nederlandse bankaire systeem. Dank u wel. Gaat u zitten? De Tweede Kamer wil antwoord op twee grote vragen. Heeft de Nederlandse staat niet te veel betaald? En kan het in het vervolg misschien wat democratischer? Meneer de Naree, ik wil graag met u een uh, korte reconstructie maken... Uh, van de informatievoorziening aan de Kamer tijdens uh, de crisis 2008-2009. En ik begin met de Benelux-deal. Bent u daar vooraf of achteraf over geïnformeerd? Achteraf. De nationalisatie van Fortis, ABN AMRO... Achteraf. De ophoging van het depositogarantiestelsel. Daar ben ik achteraf over geïnformeerd. Maar het zou kunnen zijn dat mijn fractieleder uh, een telefoontje heeft gekregen vlak voordat het uh, bekendgemaakt zou worden. Bent u er wel eens in dat proces verschrikkelijk kwaad over geworden? Ja, Ik, ik vind dat uh, beschamend voor een samenleving dat wij niet in staat zijn om uh, op een democratische wijze besluiten te nemen dat we als parlement voor het blok worden gezet. Sommige besluiten zijn pas achteraf in de ministerraad geweest. Dat geldt ook voor Fortis en ABN AMRO op 3 oktober. Nederland betaalde 16,8 miljard euro voor ABN AMRO. Een nogal willekeurig bedrag bleek tijdens de openbare verhoren. Achteraf is moeilijk te bepalen of Bos de bank ook voor minder had kunnen overnemen. Bovendien, hij was er niet op uit om een bank te kopen, maar om een financiële ramp af te wenden. Je weet dat je aan het vooravond staat van een potentieel heel grote transactie. Dat je, en dat je in eigenlijk in een onverantwoordelijk korte tijd... met behulp van onverantwoordelijk weinig informatie... een hele belangrijke beslissing moet nemen waar heel veel van afhangt. Uh, don't try this at home. Een, een, een fles water is misschien een euro waard... maar in de woestijn geef je er een heel andere prijs voor... En wat hier speelde, dat was dus de redding van het financiële stelsel. En daarmee ook een stukje rust aan de Nederlandse economie. En, nou, de, de, de, de, de waarde daarvan is, is ook moeilijk in miljarden te schatten... ...maar uh, ligt ongetwijfeld uh, aanzienlijk hoger dan, uh, dan uiteindelijk het mogelijke risico... ...wat je loopt op de, de, de deelname zelf. Als we natuurlijk enkele maanden nemen om daar rustig op terug te kijken... ...en wat had je allemaal eventueel kunnen weten en wat is daarna allemaal bekend geworden... Dan, uh, dan is het uh, ja, toch gemakkelijk om daar een kritisch oordeel over te vellen. Uh, voor mezelf, denk ik. Ik uh, hoop dat als ik in de schoenen van Wouter Bos zou hebben gestaan... dat ik dezelfde beslissing zou hebben genomen. Dit is wat we hebben kunnen opmaken uit de openbare verhoren. Maar de commissie heeft ook allerlei documenten kunnen inzien... die niet openbaar zijn. En vanmiddag om kwart over twaalf horen we... wat de parlementaire enquête heeft opgeleverd. Aanbevelingen wellicht om het proces democratischer te maken. En aanbevelingen om ministers beter toe te rusten. Zodat ze voortaan beter geïnformeerd kunnen onderhandelen in tijden van grote crisis. Bijdrage hoorde u over van Irene Oostveen over de Commissie de Wits. Presentatie van het rapport is dus om kwart over twaalf. Ze zei het al, daar zijn we natuurlijk live bij op Radio 1. Het is uh, acht minuten voor half tien. We gaan nog eventjes naar Maino Remmers. Minister Opstelte wil het uh, aantal overvallen van oudere mensen aanpakken. Het gebeurt gewoonweg te vaak en daar moet een eind aan komen. Dan wijst hij ook heel duidelijk naar de ouderen zelf en naar de oudere Bond. Uh, hij wil vooral ook met ze in gesprek. Wat, wat verwacht de Bond daarvan, Maino? komen oude. deze man is En dan wordt het Dat geldt natuurlijk voor alle oude buurt van Amsterdam. Dat ze heel erg. Uh, duur zijn gewoon heel ja beeld zijn gewoon ja bij ja. ook en, en de jordaan ja nou, ik geloof dat ze het heel gezellig is <lacht> daar ja. met allen. ik weet niet of Myno Remmers mijn vraag verstaan heeft om nog even proberen om er. ja daar is hij Myno heb S je überhaupt verstaan wat ik zei of niet nee, nee, ik nee he, dat dacht Zo ik al dat ik was met corrie aan het, zit het praten weer te kleppen, waar hè? We de hele optal ja. zijn <lacht> ja maar wat wou je vragen nou ja de minister opstelt of wil in gesprek met de bonden. Hè? Uh, om uh, uh, ja, de overvallen op ouderen aan te pakken. Wat verwachten de bonden daarvan? Zullen we meteen even vragen? Want uh, die is hier. Nou, niet de hele bond. Maar wel Henné de Vries, woordvoerder van de ANBO. Ja, de minister heeft dat gezegd. Hè, van, uh, ja, de bal ligt een beetje bij de bond. Ja, nou, die nemen we graag op. Um, wij gaan al uh, de buurthuizen in. De zorginstelling uh, in. Aanleunwoningen in met gemeentes en politie. Uh, en zorgen dat mensen bewust zijn en dat ze hun maatregelen nemen. Het gaat vaak over die enorm gewelddadige overvallen. Um, die komen dan in het nieuws, die zie je ook in opsporing verzocht. Dat is ook de aanleiding. Kapel aan de IJssel, afgelopen maandag. 81-jarige man ook overleden aan die, uh, bij die overval. Maar het zijn ook de babbeltrucs, hè? Ja, nou ja, ga maar na. Uh, als er iemand aan jou vraagt, goh, ik wil er even 25 euro lenen. Je bent gauw geneigd om dat te doen. Het vergt veel assertiviteit van je om te zeggen... nee, ik vertrouw dat niet. Uh, en dat is heel moeilijk. Ja, Corrie Stada, u bent er ook wel eens in getrapt, hè? Ja, hoor. Oh. Zei, ja, ik ben de bovenbuurvrouw. Ja, ja we kunt u me eventjes 25 gulden, in de guldentijd was en dan dat? dan zeg je niet van, oh, ik ken nee, u niet. Dat ik denk, je... ik ken mijn buren, toch? Nee, dat, vind ik ook heel, dat vond ik ook heel kinderachtig. En het was wat gezellig, en ze kwamen er ook bij zitten. En dan uh, geef je zo 25. Nooit meer gezien, natuurlijk. Never. Goed Weg. Ja. Nou ja. ja, het zijn uh, voor de hand liggende tips, maar ze zijn wel belangrijk. Want oudere mensen, ja, ze zijn een kwetsbare groep. weten vaak ook niet precies hoe het dan werkt met die pinpassen. En nou, dat zijn ook de tips waar we, die we vanochtend konden horen van Annelies van Voornveld. Zij is projectleider Senioren van Veiligheid van de Politie Amsterdam-Amsterland. En ze heeft belangrijke tips. Nou, we hebben al gehad, want doe nooit zomaar open. Kijk eerst wie er voor de deur staat. Wat van belang is dat mensen nooit hun bankpas of hun uh, pincode afgeven. Er is niemand die vraagt de politie niet. Bankmedewerkers uh, vragen nooit naar een pincode, dus geef die ook nooit... Ja, maar het is zo voor de hand liggend. Dan, dan, dan doet iemand zich voor als een pakketbezorger. Ze hebben gewoon een beetje een onzinding in een doosje gestopt. En dan, ja, wilt u even, het is 50 cent, want het is extra portokosten. En dan trap je er gauw in. Ik begrijp dat. En toch is het jammer, want je hoeft daar nooit voor te, uh, uh, voor te betalen. Want het zijn valse pinapparaten die en... gewoon de pas uitlezen... en ze, en ze recorden eigenlijk uh, de code die je in toetst. Dat is het. Dus gewoon niet binnen aan de deur. Als je niks verwacht dat gewoon ook niet doen. En wat ook heel belangrijk is, is zorg dat je opnamelimiet van je bankrekening verlaagd wordt. Zonder dat mensen het weten, kunnen ze vaak per dag wel 1500 euro opnemen... en de meeste mensen gebruiken dat niet. Het is heel eenvoudig om naar de bank te gaan... te zorgen dat er 300 euro hè, of 400 euro maximaal van uw rekening gehaald kan worden. En dan zit je in ieder geval dat als je slachtoffer bent geworden en ze hebben je pinkpas en je pincode, dat je dan in ieder geval niet meteen 1500 euro van je rekening geschreven is. Corrie Stada, u hebt niet, waar de politie het over heeft, zo'n zo klemmetje op de deur... dat je de deur op een kier kunt zetten. Nee, dat heb ik niet. Nee? Nee, geef ik eerlijk toe. U denkt... Ja. Ik hou het zo wel goed in de gaten. Ja, ik, ik zou het misschien wel willen hebben, maar het is er nog niet van gekomen. Nee. Uh, ach, uh, ik hou het ze wel heel goed in de gaten. En er zit een goed slot op. Ja. En uh, een, een driepunt sluiting, een heel ja. goed slot. René de Vries van de AMBO, uh, het is een kwetsbare groep. De ouderen zijn ze ook vaker de klos? Nee, ze zijn niet per se vaker de klos. Eén op de vijf woningovervallen, als we daar dan weer over hebben, gebeurt bij ouderen. Uh, het is wel zo dat ze gezien worden als een wat makkelijker slachtoffer. Uh, ze zijn natuurlijk fysiek wat minder sterk. Uh, misschien zijn ze eerder geneigd tot hulp Ze zijn wat vaker thuis overdag Dus wat dat betreft is het wel een kwetsbare groep Maar u niet hè? Nee hoor nee. En toch mocht ik vanochtend binnenkomen Ja, uh, ik, maar ik ben wel even gaan kijken bij, bij, bij ja. In het halletje en, uh, Maar ja, met die hele zender op je rug Dan oh, moet je toch hè Dacht ik dat moet goed zijn Laat ik dat, <laughs> dat, dat maar toelaten En dat heb ik gedaan En Geen daarmee slecht. sluiten we af in Amsterdam Mijn Een enormer standje als we het hebben over drugs en de historie, euh, dan zijn er wel verhalen bekend uit het oude Egypte en de Farao's. Maar nu is in een 4200 jaar oud graf in Nederland ook hennep gevonden. Dat graf is ontdekt in Hattemerbroek bij Zwolle tijdens de aanleg van de lijn spoorlijn vanuit Flevoland via Kampen naar Zwolle. Ik ga over praten met archeoloog Jerry Huisman. Meneer Huisman, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Is dit de ontdekking van de eerste Nederlandse wietgebruiker? Nou, dat zijn wel de eerste aanwijzingen die, uh, die, die, die we hebben, uh, maar goed, uh, zoals, uh, zoals altijd, hè, één zwaar, nu maakt nog geen zomer. Dit is een eerste aanwijzing. en het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we meer, uh, meer van dit soort aanwijzingen kunnen krijgen. Maar dat zal toekomstige uh, onderzoek nog, uh, nog, uh, nog moeten bevestigen verder. Want weet u of het uh, door de persoon die gevonden is in het graf ook gebruikt is? Want het werd natuurlijk ook op andere manieren gebruikt, hè? Uh, ja, zeker. En dat heeft natuurlijk meerdere uh, meer toepassingen. Zoals je tegenwoordig ook nog hebt, kun je er ook kleding van maken. Of uh, je hebt ook een medicinaal gebruik van, uh, van cannabis. Uh, er zijn meerdere spullen in dat uh, graf gevonden die, uh, die kunnen duiden op uh, medicinaal gebruik. Hè. Er is ook moeraspiree aangevonden, de bloemen daarvan. Uh -huh. Die schijnen over de hele bodem van het graf uh, verdeeld te zijn. Uh, en dat, daarvan is bekend dat dat ook uh, koortsremmend uh, zou kunnen werken. Dus misschien heeft het wel een medicinale betekenis. Is, is dit wel het eerste Nederlandse graf waarin hennepresten zijn gevonden? Ja, waarin... Ja, waarin uh, uh, nou, niet het eerste graf, maar wel oude. Uh, van deze ouderdom. Ja. En waarvan uh, het, uh, het inderdaad het vermoeden is dat het, uh, dat het inderdaad hennep is. Je moet je voorstellen, er wordt op basis van, van pollenonderzoek gedaan. En dat zijn uh, pollen die, uh, ja, die zijn 25 micrometer uh, groot zijn. Dus dat, uh, dat is bijzonder klein. Ik zeg groot, maar het is natuurlijk heel erg klein. En op uh, basis daarvan doe je natuurlijk je uitspraak. Ja, maar het, het werd ook wel als uh, uh, product in touwen gebruikt. Of als voedzame stof. U weet zeker ja, dat het daar zeker. niet voor was? Nee, nee, nee. Maar je hebt zelfs in Nederland in de, in de middeleeuwen hennepkwekerijen. die uh, hennep kweken voor de voor de, de geepvaart dus dat, uh, We kennen het gebruik in Nederland al heel, uh, heel, uh, heel goed, uh, zoals tegenwoordig nog. Hè. Er zijn ook bedrijven die zich nu uh, richten op hennepkleding en hennepolie en dat soort dingen. Uh, maar dat we het zo vroeg al uh, zouden zien, dat, uh, dat hadden we niet verwacht. Nee. En uh, we hopen dat we daar nog, uh, nog meer aanwijzingen op, uh, op krijgen om het uh, echt, echt te bevestigen. En wat gebeurt er nu met de fondsen de fondsen van de, de opgaven zijn uh, opgeborgen. Dat is, uh, die die moeten altijd naar een de provinciaal depot. Dus die liggen daar in het uh, depot. En wat er nu is gebeurd, wat we ook vandaag gaan doen, is van al die die zijn uitgewerkt. En daarvan is een, een uh, boek verschenen. En die, uh, die gaan we vandaag presenteren, uh, het boek. Nou, uh, dank dat u nog even bij ons uitzending wilde, meneer Huisman. Ja, geen dank. Ook bedankt. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1, graaf Sven Kokkerman verder. Goedemorgen ah. Sven. Goedemorgen Marcel, zo is het. De oorzaak van de vliegramp in Tripoli zal waarschijnlijk nooit worden opgelost. Letselschade-advocaten en nabestaanden zien namelijk geen enkele vooruitgang in het onderzoek... en willen dat minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken zich intensief met de zaak gaat moeien en ook D66 gaat deze minister de duimschroeven aandraaien. Verder, de financiële markten zijn in rep en roer over Spanje. Horen we ook al de hele ochtend bij jullie in de uitzending. Wij praten over de extra bezuinigingen op de Spaanse gezondheidszorg. Ooit het kroonjuweel van de Spaanse ja. democratie. En eh, behandeling van depressies kan veel sneller en effectiever. Een telefonisch consult is genoeg. Eén telefonisch consult is genoeg, zegt de nee, Rijksuniversiteit Groningen. <lacht> Hoe dat zit, hoort u zo bij de Cairo. In goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Dorat Meegens. Radio 1. NOS-journal. Minister Schippers dreigt ziekenhuizen aan te pakken die te weinig ondernemen tegen patiënten die niet komen opdagen. Schippers denkt erover om ziekenhuizen te verplichten boetes op te leggen aan patiënten die wegblijven. In een ziekenhuis in Den Haag is na het invoeren van boetes het aantal gemiste afspraken bijna gehalveerd. PVDA en PVV willen de hypotheekregels voor tweeverdieners versoepelen. Het Nibud adviseerde vorig jaar tweeverdieners een hoger leenbedrag toe te staan. Maar de autoriteit Financiële Markten is het daar niet mee eens. En die kan banken beboeten als ze dat advies van het Nibud opvolgen. PVDA en PVV roepen minister Spies op om in te grijpen. Anderhalve week geleden is een tbs dat tijdens zijn verlof ontsnapt aan zijn begeleiders. Een man van 29 is het. Die werd behandeld in een kliniek in Portugal. De OM had dat niet bekendgemaakt, omdat men dacht dat hij snel weer zou worden aangehouden. Daarom is er ook geen signalement verspreid. En in een loods in Den Haag hebben de douane en de Fiat 50.000 liter sterke drank ontdekt. lagen tienduizenden flessen whisky, rum en wodka opgeslagen. De eigenaar van de loods wordt nu verdacht van accijnsomduiking. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. De meeste files van de ochtendspits zijn nu wel weg. Een paar uitzonderingen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij de Schiphol-tunnel 6 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. De A22, Velzen richting Beverwijk, is dicht bij de Velsertunnel door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan het beste via de A9. A28 van Hogeveen naar Zwolle staat het nog behoorlijk stil... tussen Knopend Hogeveen en De Wijk, 8 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht door een ongeluk. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En de A348 Arnhem richting Doesburg is helemaal dicht tussen Velp en Reden. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Buitenlandse Zaken moeten een ultieme poging doen. om het onderzoek naar de vliegramp in Tripoli vlot te trekken. De behandeling van depressies kan sneller en effectiever. Spanje wil rijken meer laten betalen voor de gezondheidszorg. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 3 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in doren. Bij de ingang van de Van Braam Hooggeestkazerne, waar het korps Mariniers na 60 jaar moet vertrekken. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen -nederland De oorzaak van de vliegramp in Tripoli nu, bijna twee jaar geleden... zal zo goed als zeker nooit meer duidelijk worden. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken... moet een ultieme poging doen om het onderzoek vlot te trekken. Bij de ramp van uh, vlucht 771 van Africa Airways op 12 mei 2010... vonden, zoals u weet, 70 Nederlanders de dood. Advocaat Sander de Lang staat negen families bij... die iemand hebben verloren bij de vliegramp... en wil nu dat er van alles en nog wat wordt gedaan... om dat onderzoek vlot te trekken. Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ligt dat stil, dat onderzoek? Ik heb geen idee. Ja, het laat zich raden. Het land verkeert nog in grote chaos. Um, en we hebben weinig signalen dat er structureel onderzoek wordt uitgevoerd. Nee, maar goed, de flight Data Recorder en de Cockpit Voice Recorder zijn toch in Parijs onderzocht? Dat klopt helemaal. Daar liggen ze ook. Ze zijn uitgelezen. Ja. De gegevens zijn ook gestuurd naar Libië. Alleen wij kunnen er niks mee. Wij mogen er niks mee. Waarom niet? Dat staat allemaal geregeld in het verdrag van ICAO... Het verdrag uit 1947. Ja. En daarin staat geregeld dat het alleen het, de onderzoeksraad van het land... waar het onderzoek wordt uitgevoerd, toegang heeft tot deze gegevens. En is die onderzoeksraad dan nog in Libië... na eh, dat Gaddafi daar het land uit is gejaagd, zal ik maar zeggen? U weet net zoveel als ik. Uh, het laatste signaal is uh, dat uh, de ambassadeur in, in Nederlandse ambassadeur... In, in september nog contact heeft gehad met de voorzitter... van de Libische onderzoeksraad... Um, ...toen wel, uh, vertelde deze voorzitter dat zijn uh, mederaadsleden allemaal waren gevlucht of spoorloos waren. Maar dat hij wel bezig was om weer dat onderzoek op, op, uh, op gang te zetten, op, op touw te zetten. Maar ja. vo vooralsnog hebben we niks gehoord. Dus ergens in Libië liggen die datagegevens en we weten allemaal niet waar. Liggen de brokstukken van het vliegtuig ook nog ergens opgeslagen in uh, de Oost of niet? Voor zover ik weet zijn die brokstukken allemaal opgeslagen in aparte loods. En ja. die liggen daar nog? En die liggen daar nog. Ja. Met andere woorden, als die gegevens er zijn en de brokstukken liggen er nog... dan kun je dat onderzoek toch afronden? Uh, dat zou in theorie mogelijk zijn. Alleen waar het niet dat dat verdrag dat verbiedt... om anderen dan de onderzoeksraad in Libië zelf... dat onderzoek te laten verrichten. Ja, en is die onderzoeksraad als zodanig er nog? Nou, ik weet het niet. Op dit moment, uh, wat ik net zei... het laatste contact is met de, met de, met de voorzitter van die onderzoeksraad geweest. Ja. En die vertelde dat zijn onderzoeksraad uh, ja, uit elkaar was gevallen... maar dat hij wel bezig was om het opnieuw op te zetten. Goed. Het laatste wat we van de minister hebben gehoord... de minister van Buitenlandse Zaken... is dat hij meldde dat er begin dit jaar een rapport zou liggen. Inmiddels leven we in april. Exact. En er is nog geen rapport? Nee, er is geen rapport. En Doet de minister ook... dan genoeg? Uh, ik weet het niet. Ik heb, kan niet achter de schermen kijken. Dat is iets wat aan de politiek is, lijkt me zo. Uh, maar voor zover wij nu kunnen beoordelen is er, ja, is er geen enkele vooruitgang geboekt... Dat brengt ons bij de politiek. Alexander Pechtold, goeiemorgen. Goedemorgen. Politiek leider van D66 doet wat u betreft de minister van Buitenlandse Zaken genoeg. Nou, hij is natuurlijk wel met één hand op zijn rug gebonden. Want als je met een land te maken hebt wat uh, eigenlijk uh, al uh, een jaar of langer in, uh, in volledige wanorde is... Dan, dan snap ik ook best dat er problemen zijn. Maar wat in de tussentijd wel had kunnen gebeuren was dat en met de nabestaanden van de ramp uh, wat meer gecommuniceerd was. We hebben wel ook vanuit Nederland verwachtingen gewekt. Had hij dan moeten zeggen, de spullen liggen, er nog de data gegevens... zijn er nog bij de mensen zijn zoek? Dat wil zeggen de onderzoekscommissie? Uh, ja, kijk, op een gegeven moment moet je ook als, als, als overheid maar aangeven... Dat, dat, dat iets niet kan en dat misschien een onderzoek ook wel nooit afgerond kan worden. Waarom ik de afgelopen twee jaar me betrokken heb gevoeld bij dit onderzoek... en keer op keer ook kamervragen heb gesteld... is het gevoel van, van onmacht, wat veel nabestaanden natuurlijk hebben. Uh, die moeten een keer een punt kunnen zetten... of ze nou met hun advocaat nog uh, een procedure aan willen spannen... of, uh, of het is in het van het verwerken van het leed. Je moet op een gegeven moment weten waar je aan toe bent. Daarvoor is communicatie heel belangrijk. En daar zal ik de minister ook nog een keer vragen. Van, ga er nou uh, wat, uh, wat zorgvuldiger mee om. Maar daarnaast vind ik het ook heel belangrijk... dat de minister eens een keer een overlaag, over, overzicht laat zien... Ja. van wat er nou eigenlijk gebeurt. Is dat hij een soort feitenrelaas toont... van wat zijn nou de stappen geweest om met die andere overheden... want die, de Fransen en de Amerikanen zijn er ook bij betrokken. De Fransen omdat het een Airbus was. De Amerikanen omdat de motoren van de Amerikaanse markt waren. Ja. Dus wat heb je nou met die landen gedaan om in Libië dat onderzoek verder te brengen? Maar ja goed als de brokstukken er liggen en de datagegevens zijn er ook het zij in Libië zelf het zij in Parijs waar die twee recorders nog liggen dan zou je toch um, ook moeten uh, kunnen zorgen dat ook al is er een regime change zoals, uh, zoals dat heet dus al Gaddafi is dood uh, en, en er zit een nieuwe uh, regering ja. Uh, dat je die gegevens moet kunnen uitlezen. en dat, dat dan maar een internationale onderzoekscommissie. die blokstukken gaat onderzoeken. Waarom kan dat niet? Ja, nou, ja, dat is zojuist dat denk ik. door de advocaten van de nabestaanden goed neergezet. Het is een oud verdrag. waarin uh, dus beperkingen zitten. Het is die, die, die International Civil Aviation Organization. Uh, dat is een onderdeel van de VN die dat dan moet doen. Ja, nou, uh, uh, maar. maar uh, verdrag op de helling? Andere ja, vraag op de helling, zeker. Maar dat helpt deze nabestaande op dit moment eh, nog niet veel. Maar het is zeker iets waar ik van denk... dat zal in de toekomst vaker voorkomen... dat je met een land in, in de problemen... of een land wat, wat überhaupt geen regering... Eh, want u zegt regime change... moet je natuurlijk afvragen... waar de prioriteiten op dit moment in Libië liggen. En die ja. zullen, ja, hoe pijnlijk ook, denken... van ja dat is een, onderzo een onderzoek van twee jaar geleden. Ja. We hebben andere dingen aan ons hoofd. Nou ja, en dus is het handig om dan een stel buitenlanders in te vliegen... die zich niet met die regime change bezighouden... en nog alleen met dat vliegtuigongeluk. Klopt, en daarom wil ik nu, want we zijn nu dadelijk in mei twee jaar... dit is 12 mei, is het twee jaar geleden. In de tussentijd zijn er dus ook allemaal termijnen vanuit dat verdrag verlopen. En na een jaar moet een land eigenlijk een eindrapport uh, publiceren. Als dat niet is gebeurd, dan moeten ze wel jaarlijks een rapportage aangeven. En wat ik nu op inzet, is dat minister Roosendaal en... Uh, naar de uh, nabestaanden, denk ik, uh, meer communiceert wat hij nou eigenlijk doet. Dat is voor mij als parlementariër ook belangrijk, want ik moet hem controleren. Ja. En dat hij daarnaast met de Fransen en de Amerikanen, ik bedoel, het zijn nogal geen partners, de druk op Libië opvoert om ook gewoon te zeggen, nou, heb je die spullen nog? Dan gaan we nu uh, je helpen of we gaan een keer een streep onder het dossier trekken, want een jarenlange sleeptocht is, uh, is voor niemand goed. Nee, dus u wilt van de minister dat hij actie onderneemt? Ik wil van hem nu een feit relaas waarin hij laat zien... wat hij zelf nu de afgelopen tijd als minister gedaan heeft. Hij heeft daarin in 14 november, was hij in Libië... en heeft hij gezegd, Libië geeft dat de topprioriteiten aan. Nou ja, eh, toen heeft hij aangekondigd dat er over een half jaar... Eh, na 14 november dat onderzoek zou klaar zijn. Daar heeft hij nu nog een paar weken voor. Ik zie dat niet gebeuren. Dus wat mij betreft laat hij nu alvast zien... wat hij dan eh, nu gaat doen op korte termijn. de lang, tevreden? Ik sluit me daar volledig bij aan en ik wacht het voorlopig even af. Goed. Sander de Lang, advocaat die de negen families bijstaat... die iemand hebben verloren bij die vliegramp daar in Tripoli. En Alexander Pechtot, leider van D66. Hartelijk dank. Graag gedaan. En een groet aan uw moeder. Dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag stellen we u een vraag. Uh, althans, stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen. bij uh, nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De G500, een initiatief dat jongeren meer invloed wil geven in de politiek. Wil 500 jongeren tot 35 jaar in één klap lid maken van CDA, de Partij van de Arbeid en de VVD? Mag een politieke partij zo'n lidmaatschap zomaar weigeren? Dat is de vraag aan Kobe-Admiraal van de Verenigingsraad van de Partij van de Arbeid. In principe is elk lid van harte welkom. Elke partij heeft natuurlijk zijn eigen reglementen. Bij de Partij van de Arbeid moeten jongeren in ieder geval 16 jaar oud zijn. Wij kennen een beperkt lidmaatschap. Dat wil zeggen dat uh, men uh, zowel van de Partij van de Arbeid als van andere lokale of landelijke partijen lid kan zijn. Mits men dan niet voor die andere partij... Eh, he, naar de buitenwereld actief gaat worden... en dan denk ik aan het lidmaatschap van een afdelingsbestuur... of op kandidatenlijsten te gaan staan. Dan vervalt zeg maar, het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid. Al dus het antwoord van Kobi Admiraal. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. We gaan nu naar Doorn. Mariniers en Aram van Attenveld zwarte rookwolk uit de uitlaat van een groene landrover. Twee mannen ook in het groen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het Corros Mariniers? Ja, dat is correct. U woont hier achter deze slagboom op de Van Braam Houkgeestkazerne. kazerne. 2000 man werken hier. Gisteren maakte minister Hille van Defensie bekend dat het hier dicht gaat. Dat jullie gaan verhuizen naar Vlissingen. Ja, dat is correct. Dat is ons gisteren ook ter oren gekomen. Rond een uur of één uh, of uh, hebben we inderdaad vernomen van de admiraal Bosboom... dat wij uh, gaan verhuizen zoals het er nu voor staat. En hoe viel dat hier bij de mannen? Uh, enerzijds goed. Uh, er wordt natuurlijk nu naar ons uh, gekeken als korps. Uh, dat betekent dat er uh, in ons wordt geïnvesteerd in tijden van, uh, uh, van bezuiniging. Goedemorgen. Goedemorgen. U mag alleen maar in de heer strolenberg interviewen. De rest niet hoor. Oh, dus eh, op zich positief, maar sommige mensen zullen het misschien ook wel vervelend vinden. Ja, ik, ik had hier eigenlijk afgesproken met uh, Toon Stolenberg. Ook goedemorgen. Goedemorgen samen. Ik mag hier niet zomaar met militairen praten. Nee, en, u woonde hier, achter deze poort, 25 jaar. Dat nou, kan ik zo stellen. Ik kan, inderdaad, dat kan ik zo stellen, ja. Door de weeks was u hier Door en in het weekend de, mocht u naar uw de, vrouw. In het weekend naar de vrouw. Ja. ja. Tot ik ging verhuizen. En u hoorde ook gisteren het nieuws, u bent een marinier in hart en nieren, ja. dat het hier gaat sluiten. Wat dacht u? Ja, het is uh, even zonde om deze kazerne te sluiten, vind ik persoonlijk. Ik denk meerder met mij, hoor. En om de kazerne naar Vlissingen te laten verhuizen, ja, dat, dat heeft een hele impact, denk ik, op het korps. En vooral de mariniers in Doorn. De mariniers in Doorn, want die zitten daar al sinds begin jaren 50. Toen u hier zat, waar woonde u eigenlijk? Ik woonde hier achter het grote gebouw, daar stonden nog oude barakken. En ik woonde in barak M. En het was een slaapzaal uh, ongeveer met een dertig man met stapelbedden. En een klein kastje waar je dan je, je PSU in kon uh, verstoppen. Wat, wat in kon stoppen? PSU, de persoonlijke uitrusting. Ja. En uiteraard ook je, je kleding, et cetera. En ja, met de tijden is dat natuurlijk gaan veranderen. Want ja, dat is... Uh, met zoveel mensen op een slaapzaal, dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Maar wij dat dat de... is moderner geworden, maar vandaag aan de dag bijna 2000 man werkzaam hier. De grootste werkgever ja. hier op de Utrechtse Heuvelrug. U zegt, ja het is even zonde, maar ja iedereen wil blijven waar dat hij is. Maar meneer Stahille die zegt, we gaan voor 192 miljoen iets nieuws bouwen. Dat is efficiënter, we gaan dit terrein verkopen. Ik las ja. trouwens ook op ja. internet dat er mm -hmm. hier in het dorp ook genoeg mensen zijn die hartstikke blij zijn. want die willen graag bouwen. Uh, dat, dat, ja. Een huis bouwen hier in deze prachtige Misschien bossen. Misschien wel. Ik weet niet uh, hoe, hoe dat met de verkoop gaat. Ik, ik zou dat niet weten. Dat, uh, maar ja, goed. Uh, ik denk dat de gemeente Doorn... Uh, die is nu goed gaan lobbyen... met hille, Met de, uh, de regering. Ja, dat is slecht gelukt. Maar de ja, Kamer moet er nog over ja, beslissen. De Kamer moet nog beslissen. De twee dat is uw hoop nog. En dat is onze, ja, ook mijn hoop. U bent al sinds 2003 met pensioen op 50-jarige leeftijd. Klopt. Lux. Ja, het is, uh, we zeggen altijd eens marineer, altijd marineer. Eens marineer, altijd, altijd marineer, want? Ja, je hebt al je, je hele leven versleten hier ook. En het, het dat blijft in je. Dus... Ja, maar dat betekent nog niet dat je dan zo vroeg uh, moet afzwaaien? Nee, dat klopt. Maar als je dus kijkt hoe lang wij weg zijn geweest... in die hele periode van, uh, ik dan 33 jaar... Dan, u was uitgezonden, onder andere naar Cambodja. U zegt eh, Vlissingen, ja, daar naartoe verhuizen, dat is niet zo'n goed idee. Maar Hans Hilley die gisteren, daar droomt elke marinier van, terug naar zee. Want u ja. bent eigenlijk een zeesoldaat. Een zeesoldaat, klopt. En ze zeggen ook dat, het, dat de ruiter daar staat, de Stambeel van de ruiter. Maar goed, ik denk zelf de mayoneers horen in Doorn. En Vlissingen is natuurlijk wel leuk... En ik begrijp ook wel uh, dat, ja, vol is vol hier in Doren met de kazerne En een nieuwe kazerne bouwen in Vlissingen. Wat groter is, meer accommodatie, moderner. Ja, maar, zegt u... Maar, uh, als ik kijk dan naar de mensen die dus heen en weer reizen. Naar Doorn toe, in het midden van het land. En nu naar Vlissingen. En je zal maar dus in het noorden van het land wonen. Denk... U denkt, het is een te lange aanrijdtijd en misschien gaat het denk... korps dat mensen kosten. Ja, daar dat gaat ik niet over. Dat... Uh... Daar doe ik geen uitspraak over. Maar u zegt, mariniers die waren in Doorn, die moeten in Doorn blijven. Ja. Dat is een duidelijk geluid. Vanochtend hier van Toon Stolenberg, die hier 25 jaar woonde... ...33 jaar broersmilitair was. En de militairen van nu, die wandelen hier met lege jerrycans ...door de poort heen, op weg naar hun werk. Voor de ogen allemaal van Harm van Attenveld. Straks, Spanje wil rijken meer laten betalen voor gezondheidszorg. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 2004. Uh, ik, ik voel me goed. Nogmaals, dank. Ik, ik, ik, ik, ik heb wat haar verloren, maar ik heb hier wat teruggekregen. Een opgeluchte Arjan Erkel staat deze dag in 2004... voor het eerst de internationale pers te woord. 18 kilo lichter en met baard. De hulpverlener van Artsen zonder grenzen werd 20 maanden vastgehouden... door rebellen in Dagestan. Zijn vader, Dick Erkel, herinnert zich het verlossende telefoontje... als de dag van gisteren. Het was de eerste dagen En toen werden wij in de nacht opgebeld door Tido Hofstee, Een geweldige man voor ons geweest in Moskou. Hij was toen onze ambassadeur daar... En die belde op dat Arjan uh, vrij was. Maar wij mochten daar geen bekendheid aan geven, want hij was nog in Dagestan. En uh, voordat hij in Moskou zou zijn, in het vliegtuig, mochten wij daar geen, geen rugbruid uh, aan geven. En uh, hij zei toen dat wij uh, zo buitenlandse zaken regelen naar, naar Moskou konden komen om op te halen. Arjan Erkel op de stoep van de Nederlandse ambassade in Moskou met zijn eerste Nederlandse woorden na twintig maanden in gijzeling te zijn gehouden. In het Nederlands, jongens, uh, was fantastisch. Peter, geen vragen. Uh, ik, ik voel me goed. En daar was Arjan op het, uh, op het vliegveld. We, hebben heel kort, uh, we zijn niet van het vliegveld af geweest, we hebben heel kort uh, weer, weer, weer elkaar gezien. En toen uh, terug naar huis. En na nou, 16 over. Dames en heren, goedenavond. Arjan Erkel wist van de oorlog in Irak. Maar hoe het met zijn familie ging, heeft hij al die tijd niet geweten. Gisteravond laat keerde hij terug op Nederlandse bodem, Rotterdam Airport. Arjan Erkel zette voet op Nederlandse bodem en omhelst voor het eerst weer zijn moeder. Behalve familieleden was ook minister Bot van Buitenlandse Zaken aanwezig. Op 16 over, dat was ook wel aardig, daar, daar liep een, een meneer rond die, die Arjan niet kende... Want hij kende wel Jaap de hoop Scheffer, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, maar Bot had hij nooit gezien. Dus zei vroeg, is dat, is dat de directeur van het vliegstel? Toen zei wij, nee, dat is minister Bot. En minister Bot, dat, dat, dat bleek dus later, die heeft een buitengewoon goede rol gespeeld in het vrijkrijgen van Ayan, uh, Doordat hij uh, zo flink was, laten we het zo maar noemen, om, om dat losgeld uh, wat betaald is uh, voor te schieten... Daar is later nog een hoop gedonderd, geweest, met artsen zonder grenzen. Maar laten we daar maar aan voorbij gaan. Arjan uh, was terug. Toen zijn we s'avonds naar uh, Roos, onze dochter, in uh, Capelle aan de IJssel gegaan. Daar heeft hij geslapen. En de andere dag is hij uh, teruggekomen, tweede paasdag naar, uh, naar Westorpen. De hoofdrolspeler zelf kiest na een uitbundig etmaal met veel feesten voor de anonimiteit. Hij laat via zijn vader weten voorlopig op een geheime locatie tot rust te willen. Komen en wie zou hem ongelijk geven? Hij had een, een, een, een huis in Rotterdam op de Berkelselaan, dat kan ik nu wel zeggen. En dat was later de Erkelselaan, want ze hadden die B afgeplakt. <laughs> dat was wel grappig. En daar is hij is al gauw weer. Uh, ik denk dezelfde dag of de twee dagen daarna is hij daar weer uh, ingetrokken. En toen heeft hij zijn uh, leven weer zo goed mogelijk uh, opgepakt. Dick Ercole, de vader van Arjan, over diens vrijlating deze dag in 2004. Maar no cabeleireiro, no esteticista, maar no dia inteiro, vinda de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana. Casar de praia, só gastando um grana. Na maior candeia. Vai pra balada, no sapo de estaca, com a sua potrima, até de madrugada. Burguezinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé. Zo, dan ben Jorge met Borgesinha. Het is 7 voor 10, u luistert naar de KNRO op Radio 1. We gaan naar Spanje, waar de financiële markten in rep en roer zijn... over de beroerde staat van de Spaanse economie. Om die de kop in te drukken... kondigt de Spaanse regering 10 miljard extra bezuinigingen aan... bovenop de recordbezuinigingen... die anderhalve week geleden al werden afgekondigd. Een bezuiniging die wordt voorgesteld... is geen gratis gezondheidszorg meer voor de rijken. En dat is een kroonjuweel van het Spaanse verzekeringsstelsel... Lex Rietman, goedemorgen, correspondent in Spanje. Goedemorgen. Voor veel Spanje is die gratis gezondheidszorg zo ongeveer heilig. Wat wil de regering precies gaan veranderen? Ja, nou, eh, minister van Economie, Luis de Guindos... die heeft afgelopen weekend in een radio-interview eh, zich afgevraagd... is het logisch om een meneer die 100.000 euro per jaar verdient... gratis gezondheidszorg te geven? Nou ja, als je de vraag zo stelt, dan zullen veel mensen zeggen... Eh, nee... Uh, dat is niet logisch, nee. maar uh, is die gezondheidszorg voor die meneer wel gratis op dit moment? Nee, want die meneer betaalt belasting. En uh, de, het gezondheidsstelsel in Spanje wordt op dit moment dus volledig uit belastingen betaald. Ja. En uh, ja, voor, voor veel Spanjaarden is dat een, een goede situatie. Ja, maar goed, hoeveel uh, van die hele rijke Spanjaarden zijn er nog in het hart van deze crisis? En is de overgrote meerderheid niet achter zo'n voorstel te krijgen? Ja, nou, uh, rijke mensen heb je wel in Spanje. De polarisatie is hier... Uh... In volle gang. Spanje uh, is een land met, met veel miljonairs. Ook een van de rijkste mensen ter wereld woont hier. De directeur van uh, het Inditex Concern, bekend van Zara. Uh, dus uh, geld is er wel. Het is alleen steeds ongelijker verdeeld. Spanje is uh, het land in Europa op, uh, op drie landen na: Roemenië en twee uh, uh, Balkanstaten. Het land met de meest ongelijke uh, welvaartsverdeling. Ja. Uh, dus dat is niet echt het probleem. Wat is wel het en... probleem? Het probleem is dat, uh, nou ja, dat uh, veel mensen zich afvragen... waarom moet de gezondheidszorg aangepakt worden? En uh, ja, uh, dat is ook uh, in de partij van uh, Louis de Gindors... de, de conservatieve regeringspartij Partido de Populaar... is dat uh, nog geen uitgemaakte zaak. Want uh, Louis de Gindors is meteen teruggefloten door, uh, door zijn partij... en uh, daarin is gezegd van uh, kom, kom, het loopt niet zo'n vaart. Uh, ja, ook omdat uh, premier Jargooi natuurlijk... Uh, Keihard beloofd heeft tijdens de verkiezingscampagne een paar maanden geleden. Alles is bespreekbaar we kunnen op alles korten, behalve het pensioenen, het onderwijs en de gezondheidszorg. Ja, en dat wordt nu dus toch voorgesteld. Nou is uh, tegelijkertijd iedere regio in Spanje zelf verantwoordelijk voor uh, zijn eigen gezondheidszorgbeleid. Uh, Catalonia, Catalonia heeft dan een bezuinigingsronde doorgevoerd in die gezondheidszorg. Hoe is dat eigenlijk afgelopen? Ja, met, met veel protesten. Uh, die protesten zijn al maandenlang bezig... en ook nog steeds in volle gang. Uh, zowel van het medisch personeel... Als van patiënten, uh, er, zijn, uh, ja, er zijn veel, veel uh, ziekenhuisvleugels uh, domweg gesloten. Dus veel bedden afgestoten. Uh, operatiekamers die in sommige gevallen uh, net uh, afgebouwd waren, zijn, uh, ja, blijven ongebruikt. Of worden in de middaguren verhuurd aan de particuliere sector. Um, ja, dat heeft tot veel, uh, tot veel onrust geleid. En ook al een aantal gevallen... Waarin uh, familieleden sterfgevallen uh, hebben meegemaakt in hun uh, ja, in, in familie. En uh, die zijn naar de rechter gestapt en hebben gezegd van ja, uh, de, we zien hier een grote verantwoordelijkheid. Een uh, directe verantwoordelijkheid van de bezuinigingen voor uh, de tragische afloop van dit geval. Juist. Um, ja, uh, bezettingen ook van gezondheidscentra en, uh, in, in Barcelona, in de voorstad, is een, uh, is een gezondheidscentrum al vijf maanden bezet ja. door uh, 200 bejaarden die bij Toerbeurt dag en nacht... Uh, het uh, gezondheidscentrum bezet houden. Goed. Dus veel protesten. Veel protesten daar in Spanje vanwege ook dat nieuwe voorstel. Lex Rietman vanuit Spanje, ik dank je wel. Straks, dames en heren, de behandeling van depressies... kan sneller en effectiever. En een nieuw postorderbedrijf gaat ijsjes versturen. Per post. Bij de KRO, zometeen naar Tine. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de eredivisie AZ 20 Hij houdt door doorgaat gaat er in één keer schiet. Oh. RKC PSV. Van voor, dan woord. daar gaat hij niet. Ja, toch. Roda Feyenoord. Ziet erbij bijna eigen eigenlijk op. Nee, Dan wordt hij op de lijn gehaald. Nak Herakles. En die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. En om 9 uur Heer de Veen Ajax. Keert ook deze inzet en dan zit hij erin. NOS langs de lijn. Vanavond om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.